Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen Psalm 27, de versen 1 en 7. Psalm 27, vers 1 en 7.